Minister De Jager geweest naar eerdere Franse standpunten. Omdat het in het verleden eh, Frankrijk is geweest die juist die regels opzij eh, heeft gezet. Maar eh, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Dus ik verwelkom dat de Fransen hier nu echt dichter dan ooit eh, tegen ook het Nederlandse standpunt aanzitten. De Verenigde Staten willen dat vliegtuigbouwer Lockheed de productie van het Joint Strike Fighter vertraagt, omdat er technische problemen zijn. Bij testen zijn het afgelopen jaar tal van scheurtjes en zwakke plekken in het metaal gevonden. Volgens de vice-admiraal van het Amerikaanse leger, die het JSF-programma leidt, is het daarom beter de productie te verdragen. De Verenigde Staten willen 2400 JSF's kopen voor omgerekend zo'n 280 miljard euro ons het Pentagon gaat het bij de ontwikkeling van het toestel weliswaar om kleine problemen, maar vormen die allemaal samen wel een forse extra kostenpost. Volgens de vice-admiraal staat de voortgang van het project niet ter discussie en is de veiligheid ook niet in het geding. Premier Rutte benadrukt dat Nederland blijft meedoen aan het JSF-project. Er is niet besloten dat de JSF de vervanging is van de F-16. Er is wel besloten door vorige kabinetten, en dat heeft dit kabinet overgenomen... om betrokken te zijn bij de ontwikkeling van de F-16. Daar gaan we ook mee door. Dat doen we door de aanschaf van het tweede testtoestel. En we zullen na 2015 een besluit moeten gaan nemen over welk toestel de vervangen wordt van de F-16. Rutte voegde eraan toe dat hij niet op basis van een persbericht de Nederlandse strategie kan veranderen. De premier zei dat de kwestie dinsdag niet aan de orde is geweest bij zijn ontmoeting met president Obama. In Spanje is een Nederlander opgepakt omdat hij een Spaanse vlag probeerde te stelen. De man van 25 zei dat hij wraak wilde nemen op Spanje... na de verloren WK-finale van het Nederlands elftal in 2010 in Zuid-Afrika. Bewakingscamera's in Granada legden vanochtend vast... hoe de Nederlander in een vlaggenmast klom... en probeerde een vlag van 30 vierkante meter te stelen. De politie was er snel bij en wachtte hem beneden op. De Nederlander vertelde de agenten dat hij nog steeds boos was... over de verloren WK-finale. Al het weer opklaringen vanuit het noordwesten ook een aantal buien, sommige met hagel. Temperatuur een graad of negen. Morgen is het onstuimig, met vooral in de ochtend regen. ANUB, verkeersinformatie. Nogal wat ongelukken plagen deze avondspits. Er staan 30 files en veel daarvan zijn veroorzaakt door ongelukken. Rond Amsterdam valt het nog relatief mee met het aantal files, dat is dan het enige lichtpunt. Wat opvalt zijn de lange files bij Rotterdam. Te beginnen op de A13 vanuit Den Haag, tussen Knoopend Prins Klausplein en Knoopend Kleinpolderplein 13 kilometer. Het heeft te maken met een ongeluk met een vrachtwagen op de A20 naar Gouda. Er staat tussen Schiedam en Knoopend Kleinpolderplein 5 kilometer. Twee van mijn drie rijstroken zijn dicht. De A27 van Gorkum naar Almere tussen Lexmond en Hagestein, 3 kilometer. Door een ongeluk met een vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. En dan de A58 Breda richting Tilburg. Er zijn twee vrachtwagens op elkaar gereden. Flinke file daarachter tussen knopend Galder en knopend Sint-Annebos 8 kilometer. Beide rijstroken zijn dicht. Je kunt er mondjesmaat langs via de vluchtstrook. Verkeer naar het oosten kan beter omrijden via de noordkant van Breda. Over de A59, maar daar staat inmiddels wel file. Kijkersfiele op de A58 vanuit Tilburg tussen Geelse en Ulvenhout 6 kilometer.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 Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Goedemiddag en welkom terug hier bij Vrijdagmiddag live... vanuit De Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Het laatste half uur met econoom Jaap Poelewijn... over het voor van Nout Welling door de commissie De Wit. En voor het afsluitende journalistenpanel... zijn al aangeschoven Arnold Kaskens, oorlogsverslaggever bij de pers... en Margriet van der Linden, hoofdredacteur van Opzij. U kunt ons Twitter, hashtag AvroVML... U kunt ons bekijken op radio1.nl. De commissie De Wit ondervroeg vandaag zwaargewicht... de ABN-topman Gerrit Salm en oud-president van de Nederlandse Bank Noud Welling. Maandag overigens is het de beurt aan Wouter Bos. Nout Welling kreeg eerder al de nodige kritiek te verduren van de commissie... had vandaag dus de kans om weerwoord te geven. En over dat verhoor gaan we het hebben met Jaap Koelewijn. Hij is hoogleraar Corporate Finance bij Nijenrode. Uh, meneer Koelewijn, he heeft het verweer van Noud Welling u verrast... Heeft u iets gehoord waarvan u dacht, dat wist ik niet? Totaal niet. Totaal niet. We begrijpen uh, uh, uit een paar van de, van de quotes die we hier krijgen... dat hij vooral heeft gezegd van ook ik in mijn tijd als uh, directeur van de Nederlandse Bank... had dit allemaal niet kunnen voorzien. Dat dat een beetje zijn belangrijkste verweer is. Ja, dan vraag ik me af waarom de goede man een grote afdeling economen heeft. Dan vraag ik me nog meer af waarom in 2006, 2007... de Financial Stability Board, waar de Nederlandse Bank ook een deel neemt... al rapporten schreef over gevaarlijke Amerikaanse rommelhypotheken... de hedgefunds die niet liquide waren. Uh, ik ben nogal eens vaak betrokken bij rechtszaken... Om, rondom dit soort problemen in blegsportfuis. En vanaf 2004 waarschuwde het IMF tegen ontwikkelingen. Dan denk ik van, ja... Ze hebben zitten slapen? Ze hebben zitten snurken als ik ik moet geloven. En dat is het hele teneur van Welling, ook in het boekje. Nou ja, zo noemt hij dat niet. Hij, hij zegt van, uh, in, in april van het jaar 2008 hebben we al gewaarschuwd... dat de liquiditeitscrisis die in 2007 was begonnen niet voorbij is. Maar we zagen niet dat er een systeemcrisis aankwam. Ja, daar is nou net een centrale bank voor om te kijken of er een systeemcrisis komt. En uh, wat me opvalt, alle verhoorden die er nu zijn... Uh, iedereen geeft de schuld aan de ander... Uh, en de ING zegt, ja, we hebben om hulp gevraagd, we kregen het niet. Financiën zegt, we hadden hulp klaarstaan, maar de Nederlandse Bank wilde niet. En in plaats van dat dit onderzoek is gericht op... laten we nou eens kijken wat we fout hebben gedaan... laten we nou eens kijken wat we ervan kunnen leren over de toekomst... Dat is de bedoeling, toch? heeft iedereen een hele grote bezem... waarmee vooral de eigen straat wordt schoongeveegd. En ook en Financiën bewandelt het pad. Uh, Bernard Terhaar zegt ook, ik had al dingen eerder gezegd... en ik had al eerder hulp aangeboden... maar ze reageert niet bij de Nederlandse Bank... Wat ben ik nou geïnteresseerd in de oorlog tussen financiën en DNB? Of geef dan toe dat je meningsverschillen had? En maak dat inzichtelijk, want die moet je verantwoorden. Ja, nou, ze zeggen, we hebben ook verschillende verantwoordelijkheden. Hè? Uh, wij als bank kunnen niet zomaar besluiten... dat de overheid bijvoorbeeld uh, geld in die banken gaat stoppen. Nee, maar je kunt wel een dringend advies uitdoen gaan. En uiteindelijk heb je uh, als Nederland en als Nederlandse banken... een gemeenschappelijk belang. Uh, wij hebben een enorm grote financiële sector. ING al was al drie keer als grootste ABN AMRO als daar iets zou gaan piepen en kraken... dan konden we op de achterkant van een sigaredoos uitrekenen... dat Nederland mee ten onder zou gaan. Dus er was een werkelijk enorm belang aan de orde. En, en er was al eerder geschreven, ook door beleggersanalisten... heel kritisch over de expansie van de ING in Amerika. En wat me nog het meest verbaast... Eh, over die, rommel, die rommelhypotheek, van ING in Amerika... daarvan was bekend dat er problemen zaten. En dan zegt men, maar, ja, de rating die zeiden niks nog... Eh, er was niks aan de hand. Maar de koersen van die rommelhypotheken waren lang en breed gezakt. De markt was al lang bezig duidelijk te maken dat er een probleem was. En die rating agencies, de, de, de Poors en Standards... en al die bureaus Standard die nu de pours, ook... Ja. Standardzorgenpoors, ja. <laughs> andersom. Maar die is niet, hoor. Die, nee, ja. precies, daarom. Uh, uh, die er nu ook voor zorgen dat bijvoorbeeld landen afgewaardeerd worden en zo... die waren toen nog of, uh, uh, niet kritisch of, of zelfs uh, positief... over dat soort rommelportefeuilles, toch? Ja, maar de beleggers vertelden lang en een ander verhaal en die waren al heel lang bezig kritisch te worden op dit soort, dit soort producten. En die Nederlandse bank uh, zou daar ook niet... op dat advies van die rating agencies af moeten gaan? Nou, die zou op zijn minst eigen onderzoek moeten uh, uitvoeren. En die deed dat ook. De, de, de Internationale Monetaire Fonds heeft dat gedaan. De Europese Centrale Bank was kritisch over dit soort producten. We wisten allemaal dat er in die hypotheekproducten... hele gevaarlijke dingen verpakt en dat waren. En dat dat ook tot een systeemcrisis zou kunnen leiden? Er was een, naast het reguliere banksysteem een compleet schaduwbanksysteem ontstaan... van hedge funds, investment banks, kredietverzekeraars. Een heel, heel groot bedrag aan geld waar we geen zicht op hadden. Waar, waar geen het... toezicht op was. En dat is natuurlijk wel het dilemma van Welling geweest. Ik bedoel, er is wel iets wat in zijn voordeel pleit. De problemen die zich aan het ontwikkelen waren, die vielen buiten zijn toezicht. Maar hij nam ook geen maatregelen om banken die dit allemaal faciliteren... om die terug te brengen op het goede spoor. Want de banken gebruikten allerlei aparte vennenschappen... Special purpose vehicles. Nou, toch is dat niet waar, waar Wellingen over klaagt. We hadden onvoldoende zicht. Uh, hij zegt uh, letterlijk nog, zelfs. Uh, je weet uh, niet wat de beste oplossing is. Dat wisten we toen niet. En eerlijk gezegd, eigenlijk weet ik het nog steeds niet. Daar ben ik het wel mee eens. Want het, het probleem was van een zodanige omvang. En het, het probleem van de kredietcrisis was. We wisten niet precies waar de risico's zaten. We wisten dat er risico's waren. Alleen we wisten niet waar ze zaten. Maar want, hoe had hij dan in kunnen grijpen? Hij had op zijn minst banken al eerder kunnen dwingen... hun kapitaalpositie te versterken. Uh, mag erop wijzen dat de ING uh, vlak voordat ze staatshulp nodig hadden... al nog een bedrag van 5 miljard euro terug hebben gegeven aan de beleggers... door middel van een superdividend. Nou, dan ligt het op de weg van de toezichthouder om daaraan voorafgaand een goed gesprek te voeren met de Zou ze beter een grotere reserve aan kunnen houden? Zelf. Daar had de Nederlandse Bank op aan kunnen uh, dringen. Het probleem was, en dat, dat wist de Nederlandse Bank ook wel... dat als DNB alleen hard zou ingrijpen, dat de banken zouden zeggen... goh, wij vinden het veel prettiger om in België of in Duitsland te zitten. En dat toont dus de zwakte van het uh, toezicht aan. De banken opereren internationaal. En de toezichthouders die blijven te veel op lokaal Landelijk. niveau opereren... en teveel ook handelen in nationale landen. Maar bangen. heb je dan wel de mogelijkheid als nationale centrale bank... om in dit soort zaken in te grijpen? Die zijn te beperkt. En dat zou nou net een van de onderwerpen moeten zijn... waar ook de commissie de Wit zich op gaat richten. Waren de toezichthouders voldoende toegerust... hadden ze voldoende macht om in te kunnen grijpen? En daar kun je serieuze vraagtekens bij zetten. En daarom is de commissie de Wit dus een nuttige exercitie... als dat eruit komt? Nou... Het zou veel nuttiger kunnen zijn als partijen bereid waren... echt te praten over hun falen en hun, wat ze ervan geleerd hebben. Maar ze staan onder Ede, hè? Het is ja, een parlementaire ja, enquête. Goed, meneer dus... Zalm gaat ook niet afgeven op zijn aandeelhouder... als hij weet dat hij morgen weer met diezelfde mensen moet onderhandelen. Ik, ik wil een vergelijk trekken. Ik was laatst bij een lezing van Dick Berlijn, de hoofd van de, lucht, van de, van het, van de ja. En die zei van de grote voordeel van de komst van F-16... was dat je alle gegevens had over je vluchten... en alle fouten dus tot in de kon analyseren... zonder dat je mensen de schuld moest gaan geven. En, en wat... dat is precies wat de Nederlandse bank niet kan. En wat we nu proberen is, in deze hele parlementaire enquête... vooral iets te leggen op het bordje van je buurman... terwijl we beter zouden kunnen zeggen... er is hier iets in Nederland heel erg fout gegaan. Er is wereldwijd heel erg iets fout gegaan. En laten we nou eens in kaart brengen hoe dat heeft kunnen gebeuren zonder dat je gaat zwarte pieten. Maar dat is iets wat nou het Welling niet doet, vindt u, als hij terugblikt? Nee, en ook in zijn boek met Roel Jansen... waar hij in een aantal interviews uh, zich rechtvaardigt. En dat doet de hele Nederlandse, top van Nederlandse Bank... want ook Arnold Schilder zei, bijvoorbeeld over ISAFE... ja, wij waren adequaat geïnformeerd door de IJslandse toezichthouders. Ze vegen hun eigen straatjes gewoon. Iedereen probeert op te ruimen en te zeggen achteraf van... ik heb het niet geweten, ik heb het niet gedaan... het was de ander, het was het systeem. Wat het verwacht u van Wouter Bos, die maandag gehoord zal worden. Er is maar één uitspraak over Wouter Bos waar ik het mee eens ben. En dat is van uh, de voormalige staatssecretaris van de Defensie. Meneer Wouter Bos, u draait. En meneer Bos zal zich daar weer met grote politieke acrobatiek... uit gedaan redden. Deze commissie heeft geen zin dus, ergo, zegt Jaap Poelewijn. Ik vind dat het buitengewoon weinig oplevert. Het is een herhaling van zetten, een herhaling van beschuldigingen... en geen zelfanalyse, geen waarheidsvinding. Netjes uitgedrukt, Heel netjes uit. We wisten maar ongeveer. Toch? We hebben gewaarschuwd. Uiteindelijk uh, wordt ook nog vastgesteld. We uh, uh, vegen het straatje schoon. Wanneer zou deze commissie wel zin dus, hebben, meneer dus Koelewijs? Als, als alle partijen bereid waren echt open en eerlijk te praten. En dus ook inzicht te geven in hun fouten. Um, en maar en dat... gaan wij dus niks hebben aan de conclusies die deze commissie gaat presenteren. We weten het allemaal al. Ja, dit is echt heel cru om te zeggen. Maar alles wat de commissie gaat publiceren is behalve misschien een paar leuke details van... die met die of die met die. In wezen heeft de, de, de wetenschap en de journalistiek al lang de analyse gedaan. En gemaakt. ligt dat aan uh, het mandaat van de commissie? Ze kunnen onvoldoende of ligt het ook aan de kwaliteit van de commissie? De combinatie het ligt aan de kwaliteit van de commissie... want daar zit te weinig expertise en het is te veel gericht op navelstaren. En van wie kunnen we de aanspraak stellen? Wie kunnen we de schuld geven in plaats van kunnen we boven onszelf uitstijgen... en vanuit een breder perspectief bekijken wat er is gebeurd. Want uiteindelijk zijn er tientallen miljarden belastinggeld aangewend... zonder dat er adequate verantwoording over is afgelegd. Dat vind ik nogal wat. Ja. Ik bestrijd niet dat het had moeten gebeuren, want we hadden ING... Nooit fiets mogen laten gaan. Maar de kwaliteit van de leden vindt u ook onvoldoende? Nou, ik zie daar geen uh, uitbrekers qua deskundigheid. Het is een treurige conclusie. Toch dank ik u voor deze toelichting. Ja, Poelenwijn, professor Corporate Finance aan de Nijrode Universiteit. En u hoorde ook nog Mariet van der Linde tussendoor. Zodra u ook nog Arnold Karskons horen over hele andere onderwerpen. Maar eerst weer Frederik Spicht. Honeycomb Blue Zicht met Queen Bee van het nieuwe album Land. Joost van S. op Bas, Janos Kolen op Banjo, Jan van der Meij op gitaar. Het journalistenpanel dan met Arnold Karskans en Margriet van der Linden. Arnold, verslaggever bij de pers en Margriet, hoofdredacteur bij Opzij. We gaan het over Iran hebben, we gaan het over onze minister van Bijsterveld hebben. Maar vooraf, Margriet, waren er andere dingen die je deze week uh, opvielen... Er waren wel een paar dingen. Meisje in uh, Afghanistan, verkracht door haar neef, belandt in de gevangenis. Mag er alleen maar uit als ze bereid is om met haar neef te trouwen. Uh, ze zit in de gevangenis, omdat verkrachting in Afghanistan in deze gevallen kennelijk geldt als overspel. Daarom zit ze er. En dat heeft ongeveer een week geduurd, althans dat was in het nieuws in het Westen. En uh, ze heeft de knopen geteld en op voorspraak van Karzai heeft ze besloten om dan maar met haar verkrachter te trouwen. Gruwelijk. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ja. Maar ja goed, Arnold, dat steunen we, dat regime. Oké, okay, ja, uh, mijn, mijn belangrijkste, belangrijkste nieuws is dat de security scanners op Schiphol niet veilig blijken te zijn. Je kunt daar hele kleine kogeltjes uh, door de scanners uh, voeren... zonder dat ze worden gedetecteerd. Dat is nieuws wat je zelf hebt ja, ontdekt? Ja, dat heb ik zelf ontdekt. En daarom no en ik wil iedereen ook waarschuwen. Want diezelfde scanners zijn in, in Duitsland, maar ook in Italië... gewoon uh, uit bedrijf gehaald, omdat ze gewoon onbetrouwbaar zijn. Maar hoe zat het dan? Jij had iets bij je waardoor je eruit had gegaan? Nee, nee, nee. Ik, ik, ik heb mensen onder andere gesproken van TNO... en die hebben me ervoor oh. gewaarschuwd. Een, een professor in, van de Universiteit van Delft. En dat is een beter alternatief, maar op een of andere manier... wil Nederland er niet aan. Zijn ze in Nederland uit de handel gehad dan ook hier? Of? Nee, nee, nee, Andere landen stoppen dus met diezelfde security-scanners. En wij gebruiken ze nog. En wij gebruiken ze nog. Dat we het weten. Uh, Iran, zei ik, gaan we het over hebben. Want onder de ogen van ordentroepen in Iran... werd dinsdag de Engelse ambassade aangevallen. Dat heeft tot allerlei uh, ja, weer vervolgacties geleid. Frankrijk, Duitsland, Nederland hebben ambassadeurs teruggeroepen. Uh, Europa bekijkt of er nieuwe, uh, of heeft al nieuwe strengere sancties uh, aangekondigd. Uh, hoe dreigend is dit, Arnold? Nou ja, ik, ik, ik denk dat, dat je het bijna niet los kunt zien van Syrië. Er is gewoon een offensief van het Westen... maar ook van de Sunnitische moslims gaande... Eh, tegen de Shiiten van, uh, van Syrië en van Iran. En dat is, ja, na Irak en Afghanistan... heeft uh, het Westen de ogen gericht op de, de olie in Iran. En, en ze zullen er alles aan doen om dat uh, te krijgen. Maar Iran, want ik, ik zeg het, hè, onder ogen van de ordentroepen gebeurde dat. Uh, ja. uh, lijkt zich... Uh, niets, in ieder geval steeds minder aan te trekken überhaupt van wat het Westen wil van Iran laat staan, denkt over Iran. Ja, nou ja, kijk eens. We, we, Iran wordt ook een beetje een speelbal voor, voor, voor de grootmachten als bijvoorbeeld uh, China en, en Amerika. Ze willen allemaal die olie. Die olie wordt steeds, steeds gaarser. Ja? Nou ja, je, je weet dat we hebben al onze schepen ten zuiden van Saudi-Arabië. We hebben net Libië ingepalmd, we hebben Irak al in onze handen. Saudi-Arabië natuurlijk. En, en, ja, en nu is het een beetje vechten van ja, zorg dat je die olie ook van Iran te krijgen krijgt. En dus ze willen gewoon die druk opvoeren. Ze hopen eigenlijk natuurlijk op regime change. Maar ze zijn toch veel bezorgder over dat nucleaire programma en over het maken van ja, ja, een, een beetje, atoombom? Ja, ja, nou, ja dat, dat wordt volgens mij een beetje gespeeld. En als je zegt van ik ben bang voor de atoombom, dan moet je naar Pakistan krijgen, want die hebben ze al. En, en daar is de chaos veel, veel groter. Magiet, mag jij je zorgen? Ik maak me niet zo snel zorgen, Jan. Maar volgens mij, ja, dit zijn grote macrobewegingen. Uh, en, en wat Arnold zegt, ja, alles draait er om de olie. Dus dan uh, de gemoederen raken verhit. En dan zie je aan de ene kant zo, zoiets in Iran. Wat in mijn ogen redelijk spontaan uh, gebeurde. Hoewel nou, de spanning er ja, natuurlijk altijd wel zijn... In ieder geval in die Engels ambassade. Ja, en vervolgens de reactie van zeg maar even het Westen, Europa daarop. Zo van wat moeten we hier in godsnaam mee? Want aan de ene kant willen we wel, of zijn we bereid om, om tot een soort van olieboycott over te gaan. Maar dan heb ik begrepen dat, uh, de, dat, Grieken, dat de, Grieken de Grieken daar in belangrijke mate weer van afhankelijk zijn, omdat het relatief goedkoop is. Nou, ik zag gisteren ben, uh, in een uitstekende reportage van Saskia uh, Dekkers voor nieuwsuur. Uh, hoe die Grieken het op dit moment hebben. Ik bedoel, ze hebben we, al gezegd als ze geen sancties permitteren. Volgens mij niet, maar uh, en zonder, zonder enige uh, kennis van zaken... Ja. op dit macroniveau, zeg ik in alle bestrijdingen. Nou ja, kijk, dus, olie kun je natuurlijk altijd verkopen... en zeker aan landen als China en, en in India. Dus het Westen heeft... Uh, maar oh, het, India, Iran ja? heeft het Westen niet eens nodig, nee. dat weten ze ook. Ze kunnen er ook een beetje mee spelen. En ze kunnen dus een gang gaan. En er zijn ook mensen die vrezen dat ze dat zullen doen... en die, en, ja, en die vrezen nou, ook ja. dat ze doorgaan met die atoombom. Ja, nou, kijk, dus die atoombom, als ze het kei, een keiharde bewijs hebben... dan moeten ze dat ook meteen tonen. De geschiedenis leert ook van Irak dat ze we van, ze hebben massavernietigingswapens. maar... Het je lijkt bedoel je nou uiteindelijk... Iran of het atoomagentschap? Nou ja, nee, ja, ja nee, alle, alle twee. Alle of twee. Met, met name van, heb je ze niet, tonen dat je ze niet, heb je ze wel. Dan ja, maar de klacht je dat is tonen. dat Iran niet met de feiten op tafel komt. Ja, nou ja, oké, okay, dan, dan krijg je op een gegeven moment natuurlijk uh, de, de, de wereld tegen je. Maar... Daar maar er kan, kan ook niet nee, dan... ja? gespeeld worden dat Iran alleen maar wil suggereren... dat ze je om hebben om te voorkomen dat al die Zionieten... waar ze door omringd zijn op een gegeven moment... een aanval willen uitoefenen op, op Iran. Maar ze zijn, voel, toch... zijn een minderheid daar in het Midden-Oosten als Syriëtische moslims... en ze zijn gewoon bang. En je ziet op een gegeven moment ook de enorme druk van saudi arabië tegen Syrië, maar ook tegen Iran. Dus mm. het, is het, ja, het is het machtspolitiek. Even tot slot, want er zijn mensen die zijn toch bang... dat dit kan leiden tot een oorlog ja, dat kan altijd als op het verkeerde moment iemand op de verkeerde knop drukt. ja, dat is altijd mogelijk. maar jij schat de kans niet groot. Nou, nou... Eigenlijk niet, want het gaat uiteindelijk toch op een gegeven moment om, om een beetje spielerij. Ze willen Amaghadiniat uh, onder druk houden, zodat op een gegeven moment de bevolking uh, uit onvrede dan op een gegeven moment maar een laat zeggen, iets meer democratische regering kiest, die meer pro-westers is, zodat op een gegeven moment landen als, als China of Rusland uh, Iran niet inpant. We gaan kijken of het, of het zo loopt. Uh, tot zover dan buitenland, we gaan het binnenland naar onze eigen minister van Bijsterveld, want eh, ja, redelijk eh, vaak opererend in de lute... veroorzaakte ze deze week toch eh, de nodige consternatie... door haar oproep aan ouders om zich meer... Tot haar met, eigen schrik, denk ik. ...met schoolgaande kinderen te bemoeien. Ze had het niet verwacht. Denk je dat dat zoveel consternatie zou opleveren, Margriet? Nou ja, wel, omdat uh, uh, het nogal wat is als uh, een representant van de regering zegt... ouders van Nederland, u moet zich uh, op mijn voorspraak... meer met uw kinderen gaan bemoeien, want ja. daar is iets niet goed... Zelfs minder dan gaan werken kwam afhankelijk in de publiciteit. Volgens mij, als je je met de opvoeding van uh, anderen bemoeit... heb je sowieso een probleem. En als je dat als minister doet, uh, namelijk een verantwoordelijke... van bovenaf zeggen, volgens mij gaat dit niet goed... en moet u dat meer en uh, zo doen, dan heb je helemaal een probleem. Had ze een punt? Volgens mij niet. Ik bedoel, en als ze al een punt zou hebben... wat ze volgens mij in, in tweede instantie probeerde goed te maken... door het iets af te zwakken. Als ze bepaalde groepen bedoelt... Uh, uh, wie dat dan ook zijn, dan moet ze dat benoemen. Waar de problemen zijn, want onderzocht, uh, weet ik veel... Maar uh, uit alle rapporten uh, van het uh, planbureau, uh, Centraal Bureau van de Statistiek... blijkt dat de Nederlandse ouder veel meer betrokken is bij de opvoeding... en wat er op school gebeurt met die kinderen dan ooit. Ja, dus heeft waar heeft die vrouw het over? Ze heeft een beetje teruggenomen dat ze zei... Uh, je moet misschien zelfs minder gaan werken. Uh, maar ze vindt wel ja, dat ouders... Dat, dat, dat is ouders, een goed idee. Want wie, wie gaat er dan minder werken in de praktijk? Goed, dat heeft ze teruggenomen. Maar ze zegt wel, uh, Arnold, ouders moeten meer tijd stoppen... in die schoolgaande kinderen. Ja, maar maar ik, ik geloof dat ze gewoon een, een fout heeft gemaakt. Ze wilde voldoen aan een bepaalde politiek correct taalgebruik. Want waar het om gaat van, van kinderen die gewoon slecht presenteren op school. Nou, dat weet iedereen. Dat zijn allochtone kinderen. Maar dat is het probleem bij het CDA. Dat willen ze niet. Nee. We noemen alle Mauro's en dergelijke. Dus met dat niet slimme hoofd zegt ze... van nou, Ouders moeten meer uh, ja Ik ga even kinderzorg. niet in, hoor. Ik laat en, het even. En, en, nee. Ik laat het. En, en uh, het is... Nou ja, wie krijg je dan op een gegeven moment tegen? Iedereen die, die, die zich van morgens vroeg tot s'avonds laat. Uh, een keihard uh, inzet voor die dus, kinderen. Dus, ja, ja. Je bent het eigenlijk wat dat betreft met Magiet eens. Als je die groep had benoemd, was het nuttig en goed geweest. Ja, het is nuttig en goed. Dan had je nog moeten zien wat er ging gebeuren. Maar, wel maar dan zit ik een beetje op haar, maar dan was het duidelijk. Ja. Ja. Goed, dan laten we het alweer bij. He? Ja, Magiet van der Linden to en Arnold Karskens, dank <laughs> beiden voor jullie reactie. Want ik moet Bert van Sloten... het uh, moet niet, ik wil Bert van Sloten even laten vertellen wat er zo direct in het Radiationale gebeurt ontzettend graag mee aankomen. Precies, Bert. Precies. Wat gaan we zo dadelijk doen in het nieuws? De loting van het Europees Kampioenschap Voetbal. Na zes uur zijn we live bij. We hebben schaatsen en zwemmen, wat sport betreft. We hebben ook het laatste nieuws over de JSF. De commissie De Wit. Nou, het Wellenk is vandaag verhoord. En er is crisisberaad van de FNV in Dalfsen. Allemaal in het Radio 1-journaal. Dit is Vrijdagmiddag Live. Techniek, Peter Belt en Hetto Fennek. Dank voor het luisteren en tot volgende week. Avro. De Tand des Tijds, een radiotekening. Wat een lange adem. Nou die houdt wel vol. Wat een lange adem. Een vastbijtertje. Oh, wat een lange adem. Wat een engelengeduld. Stok die adem dan nooit. Wat een lange adem. Hij vliegt als een vlinder zonder ademsnood. Hij flappert alle kanten met zijn kern is rood. Hij wringt zich in bochten en doet water bij de wijn. Hij springt over zijn schaduw als een gebed zonder einde. Al moet hij voor de goede orde zijn ziel verkopen. Dan doet hij dat in het Nederlands, want daar valt geen touw aan vast te knopen. Het is de lange adem van die roepo. Die wat? Helio die roepo! Wat sta je nou te roepen? Roepo? Je moet niet zo schreeuwen want we hebben benedenbeuren. Benedenburen? Zijn ze erin getrokken? Staat al jaren leeg. Ja, ze hebben akkoord. Ze zijn helemaal akkoord. Wat verdam, ik heb zo... Moeten we gaan kennismaken. Ik heb zo druk met mezelf. De Tand des Tijds werd getekend door Matwijn. Wijn. Radio 1 Het NOS Journaal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 En het modeblad Avantgarde stopt met onmiddellijke ingang. Reden zijn de achterblijvende advertentieinkomsten. Het blad onderging de afgelopen twee jaar nog een restarting... maar dat kon de teruggang niet stoppen. Avantgarde bestond 31 jaar en het laatste nummer is deze week uitgekomen. En dat waren de hoofdpunten. ANUW, ah, verkeersinformatie lijkt een vrij normale avondspits te worden. Maar het is wel ongelijk verdeeld. De meeste files staan bij Rotterdam door een ongeluk op de A20. Bij Amsterdam valt het nog relatief mee met het aantal files. Wat opvalt zijn nu eigenlijk alleen de problemen rond Rotterdam. Op de A4 van Hoogvliet naar Vlaardingen staat knopend Ketelplein 3 km file. Dat hangt samen met een ongeluk op de A20. Daar kom ik zo op. Ook op de A13 loopt het vast door dat ongeluk vanuit Den Haag. Er staat tussen knopend Ippenburg en knopend Kleinpolderplein 13 km file. Op de A20 van de Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Schiedam-Noord en knopend Kleinpolderplein 6 kilometer. Door een ongeluk zijn daar twee rijstoken dicht.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 Ontdek onze oplossingen op www.kapgemini.nl Kapgemini. People matter. Results count. Ik heb eigenlijk wel flinke trek, dus als we zo gaan denken. Oh, ja, ik ook.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 Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. Een hele middag. Het is een bomvolle uitzending deze vrijdagmiddag. Veel nieuws en veel sport. Natuurlijk de loting voor het Europees kampioenschap voetbal na 6 uur. Maar ook schaatsen, wereldbekerwedstrijden in Heerenveen en zwemmen. Maar ook Shell dat zich terugtrekt uit Syrië. De bodem, verzakt in Heerlen En opmerkelijke ontwikkelingen bij de JSF. Het is te laat, maar het is niet te laat. Minister de Jager van Financiën is opgelucht over de toespraak van de Franse president gisteren. Daarin drong president Sarkozy onderaan op, onder andere aan op strengere begrotingsregels voor de Eurolanden. Met het oog op de belangrijke Eurotop van komende week 9 december klinkt dat als muziek in de oren van premier Rutte en minister de Jager. Nou ja, het lijkt toch een beweging te zijn naar, je zou het kunnen zeggen, het wat meer noord-europese standpunt van begrotingsdiscipline en hervormingen en ook de ervaren noodzaak om het vast te leggen in regels... dat je dit kan afdwingen. De heer uh, Sarkozy refereert zelfs aan dat hij het opvallend vindt... dat er geen sancties nog zijn uitgedeeld in het verleden. Nou, dat uh, stemt toch uh, tot, uh, voor de Nederlandse standpunt tot tevredenheid. Vooral voor Fransen... die toen ze zelf een begrotingstekort hadden, geen sancties wilden hebben. Maar uh, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Dus ik verwelkom dat de Fransen hier nu echt dichter dan ooit... Uh, tegen ook het Nederlandse standpunt aanzitten. Frankrijk is een beetje een late bekeerling wat dat betreft. Uh, is het nog op tijd dit soort stappen die Frankrijk nu zet? Terechte vraag. Ik zou zeggen, het is laat, maar niet te laat. Uh, de ferme wil van alle eurolanden is er... Om, uh, die eurozone stabiliteit, om die eurozone-stabiliteit te herstellen. Je ziet dat ook aan de grote beweging die in Zuid-Europa op dit moment is. Nieuwe regeringen vanwege de eurocrisis zijn aangetreden... vanwege de schuldencrisis. Die maken ook nieuw beleid, een duidelijke waterscheiding met daarvoor. Ze zijn bezig met te hervormen en te bezuinigen. Het is laat, maar nog niet te laat. Beter uh, ten halve gekeerd dan de hele gedwaald. Ben u wat, uh, wat optimistischer geworden over het... Uh... Of de redding van de euro. Ik vind optimistisch nog iets te uh, optimistisch klinken. Ik ben iets positiever geworden de laatste 48 uur. Maar we zijn er nog niet. Maar de beweging is een goede. Wat er nu in Griekenland gebeurt, wat er in Italië gebeurt... maar ook de vorige toespraak, of het tv-interview was dat... van de uh, Franse president, die toen eigenlijk drie kwartier van tv-interview heeft gebruikt... om uit te leggen dat Frankrijk Duitser moet worden. Nou, ik zou toch de mensen willen vragen... had u zich een aantal maanden geleden kunnen voorstellen dat in Griekenland er een brede, breed samengestelde regering zou zitten. Dat in Italië er inmiddels een, een door 80% van de bevolking... en bijna door het hele parlement gesteunde regering zou zitten... die vergaande uh, hervormingen en bezuinigingen afkondigt. Uh, en een Franse president die overigens ook gisteren opnieuw in zijn toespraak... openlijk spreekt over het belang van uh, zoveel mogelijk automatische sancties. Dat, dat, dat zijn de echt de vooruitgangen, de maar dag. dat doet niets af... dat ik het eens ben met de zorg in uw vraag... dat overal die besluitvorming te langzaam gaat. Uh, maar ik denk nog steeds dat we volgende week tot goede besluiten kunnen komen. En daar knokken we verschrikkelijk hard voor. Maar het is urgent dat we volgende week tot goede besluiten komen. Dat zei onze premier Mark Rutte in een bijdrage van politiek verslaggever Hans Andringa. Over een kleine twee uur is de loting en bij voetballiefhebbers stijgt de spanning. Tegen wie moet het Nederlands elftal spelen komende zomer? Jeroen de Jager is bij de Oranje Trophy. Dat zijn deelnemers die met een groep uh, auto's en motoren... een tocht van zo'n 12.500 kilometer rijden... om uiteindelijk te eindigen bij het EK in Polen en Oekraïne. Het aantal auto's is nog onderweg. Jeroen, uh, zijn uh, daar ook al de vlinders in de buik te merken? Ja, nou een heel klein beetje hoor. Want die mensen moeten nog aankomen. Die hebben vandaag uh, met uh, vijf oranje auto's volgens mij. Ze moeten nog uh, hier arriveren. Dus ik zie er hier eentje staan, een uh, soort oranje Land Rover. Dat zijn ze door Amst Amsterdam aan, aan het rijden om aandacht te vragen voor die oranje trofee. Misschien herinner je het je nog, Bert, uh, het WK Zuid-Afrika vorig jaar. Ja. Die Mafkezen, die helemaal uh, vanuit Nederland. Uh, overland naar Zuid-Afrika zijn ja. gereden en daar op de camping aankwamen. Het was door de woestijn Nou, heen. dat gaan ze... Ja, door de woestijnen heen, Soudaan, uh, Kenia, et cetera. Nou, dat gaan ze dit jaar ook weer doen. Vanuit Amsterdam rijden ze eerst naar het uh, EK, afhankelijk van de loting. En daarom is die loting belangrijk uh, voor hen. Uh, zullen, ze doch, uh, zullen ze dus eerst naar, uh, naar Oekraïne rijden of naar Gdansk in Polen. En dan rijden ze door, als het WK voorbij is, uh, helemaal naar de Noordkaap. Dus ergens in Noorwegen. En dan rijden ze door naar de Olympische Spelen in Londen. Dus een enorm project. 12.500 kilometer inderdaad die ze gaan rijden. En dat is dan ja, een combinatie van reislust en sportgekte, Jesse Vermeer? Absoluut, absoluut. Uh, oranje Trophy is ontstaan vanuit reisbehoefte. Maar wij zijn natuurlijk ook echt uh, de ultieme Oranje Sporters. Uh, wij gaan... Zowel naar het EK voetbal als naar de Olympische Spelen. Uh, in 2008 was het uh, de Olympische Spelen Beijing. In 2010 uh, het WK voetbal in Kaapstad. Uh, en in dit project uh, gaan we die met elkaar uh, samenvoegen. Waarbij we op 16 juni uh, vertrekken bij het Olympisch Stadion in Amsterdam. Uh, op dat moment uh, rijden we in twee dagen naar het EK voetbal in de Polo-Ocrine. En uh, volgen we onze jongens uh, tot aan de finale. In... Waar heb je nou het liefst dat het begint? Uh, Olympisch doen natuurlijk. Of... Ja, maar ik bedoel in, in Oekraïne of in, of in Polen? Ja, dat is natuurlijk uh, nog de vraag. We kunnen of naar Gdansk. Dan hebben we iets meer, uh, iets meer tijd om te komen. Uh, aan de andere kant, ik hou erg van reizen. Dus uh, doe mij maar Garkief. Garkief, dat is dan de andere plek waar Nederland mogelijk uh, zal gaan beginnen, Bert. Uh, ja. Dat gaan we allemaal meemaken. Want die loting die begint uh, acht minuten over half zeven. Vanaf zes uur uh, alle inleidende beschietingen. acht minuten over half zeven, Bert... Uh, uh, gaan de potjes open, denk ik, hè? <laughs> Dan worden de balletjes getrokken. Kedanskov worden de balletjes ja, getrokken. Hij zegt Garkiv. Uh, ik heb geleerd Garkov. Maar ik ga het eens vragen aan Jeroen Schildwacht... Uh, hoe het precies uh, uitgesproken moet worden. Is het garkief uh, of Garkov? Het uh, is Garkov. Goedemiddag. Goedemiddag, ja. Want u woont daar in die stad en daarom bellen we eventjes uh, met u. Leuk dat u in de uitzending bent. Is Garkov uh, klaar voor een uh, invasie van dat uh, Oranje Legioen? ...maar er wordt hard gewerkt, kan ik zeggen. Ja, wat voor stad is dat? Want Kedansk daarvan weten we... ...dat is een havenstad in Polen, bekend ook van Walenska en die scheepswerf. Maar Garkov, dat kennen we niet zo. Uh, nee, het is een hele eigen stad. Een authentieke stad... ...waarbij je het oude Russische uh, ja, communisme nog kan voelen... ...en kan zien ook op het grote plein. Ja, gewoon vanwege de architectuur? Ja, architectuur staat een heel groot beeld van Lenin op het plein... Uh, kan op het plein zelf zie je de, de drukken van de tanks nog uh, staan in het asfalt. Um, ja. ook de, en ook de actatuur zelf, het is uh, hele grote grijze gebouwen. Uh, ja. Het voelt alsof je vijftig uh, jaar terugloopt ja, in de tijd. Ik, ik, ik kan me er iets bij voorstellen. En, en, en, en de sfeer, is dat ook nog een beetje de sfeer van het communisme? Dus dat je eigenlijk over je rechter en je linkerschouder moet kijken of je niet gevolgd wordt? Uh, uh, het verandert, uh, moet ik zeggen. In de afgelopen zes jaar uh, is er veel veranderd. Maar ja, uh, er is bijvoorbeeld uh, af en toe nog een, een gescheiden kassasysteem... waarbij je eerst uh, het product moet aanwijzen. Dan krijg je een bonnetje om naar een tweede kassa te gaan. Dan betaal je daar en dan ga je weer terug om je product op te halen. Hmm, dat klinkt inderdaad als een behoorlijk plan, euh, wat ze er ooit bedacht <laughs> hebben. Maar uh, als het Nederlands elftal daar, uh, daar gaat spelen... is dan de stad er verder klaar voor? Zijn er voldoende hotels bijvoorbeeld? Uh, er zijn heel veel hotels bijgebouwd. Uh, een heel groot hotel uh, bij het plein... Uh, die is uh, bijna klaar, moet ik zeggen. Uh, ik zie overal bordjes komen met Engelse tekst... de metro, er zijn bushalters gekomen... Er uh, zijn kaarten gekomen. Uh, ik, ik zie heel veel uh, nou, bedrijven uh, die Engelse cursussen aanbieden. De politie uh, gaat op cursus. Dus... Men bereidt zich voor. Is het een dure stad? Uh, een dure stad. Ja, vergeleken met wat? Nou, met Holland. Met Holland. Uh, het, kan... <laughs> het is wel goedkoop als heel duur. Dat uh, oh, is dus een het intrigerend heeft... antwoord. Ja, ja, nee, ja, er zijn plekjes te vinden ergens in een kelder... Uh, waarbij je een volledige maaltijd kan uh, nuttigen voor een paar euro. Uh, maar het is ook mogelijk om uh, voor Europese prijzen uh, uh, 100 euro's te betalen. Ja. Oké, okay, dus je moet een beetje opletten waar je uit eten gaat en waar je je biertje drinkt. En het stadion, ja. Ja. dat is misschien wel de belangrijkste vraag. Is het stadion klaar? <laughs> um, het zo goed als. Uh... Zo... <laughs> is dat een normale uitdrukking in Oekraïne? Zo goed als? Uh, nou, wat normaal is, is dat op het allerlaatste moment uh, nog heel veel werk wordt verricht. Uh, daar zijn ze ook eigenlijk heel goed in. Ze uh, uh, zijn een tijd geleden begonnen, maar ik zie nu in de laatste uh, maanden eigenlijk uh, de grootste meters uh, die worden gelopen. Ja, yeah. en het zal wel op tijd klaar zijn. Ho ja. Hopen we dan maar. Als we daar inderdaad uh, terechtkomen. Uh, ik hoop het voor u, want dan uh, zit u eerst de rij, meneer Schildhacht. Ik dank u wel voor het inkijkje in de stad uh, Garkov. Gaan wij naar Heerenveen, want daar wordt op dit moment actueel gesport. Want we hebben het nu over iets wat in de zomer gaat plaatsvinden. Maar we zijn nog midden in de winter. En de winter, dat is schaatsen in Tijalf. Sebastian Timmerman, de wereldbekerwedstrijden, de 500 meter bij de mannen. De laatste rit staat op het punt van te beginnen. We zien de Nederlands kampioen in de baan. De Nederlands kampioen de laatste vijf jaar. Vier keer werd dat. Alleen werd hij dat. Alleen vorig seizoen. Toen zat Ronald Mulder ertussen. Maar al die andere jaren werd Jan Smeekens de Nederlands kampioen op de 500 meter. Eh, een van de beste sprinters die wij momenteel hebben. Hij rijdt dus in die laatste rit. Vorige week won die De tweede wereldbekerwedstrijd in Astana. Tenminste de tweede wereldbekerwedstrijd van dat weekend. En hij rijdt tegen de Olympisch kampioen. Dat is een mooie tegenstander. T. Mo uit Zuid-Korea is de tegenstander van Jan Smekens. En Jan Smekens maakte beweging. Starten in de buitenbaan. En duidelijk te zien dat hij uh, zijn lichaam niet helemaal onder controle had. Na het ready van de starter. En toen hij zijn starthouding in uh, had genomen. Hij dus de valse start op zijn naam. Geeft mij de gelegenheid om te vertellen dat we de 500 meter bij de vrouwen al gehad hebben. Daar was het een Aziatisch feestje uiteindelijk. En vielen de Nederlandse dames een beetje tegen. Jingju wint daar haar derde overwinning van dit seizoen alweer. In een goede tijd van 37-4. 84 voor Sangwa Lee en bij Jingwang Wang. En Thijsje Unema werd achtste en was daarmee de beste Nederlandse. Tucker Fredericks heeft de snelste tijd bij de man op zijn naam staat tot nu toe. Met dus nog één rit te gaan. 34-98. De enige in de 34 seconden. En wat kan Jan Smekens? 35-01. Rit hij al een keer dit seizoen. Maar nu moet hij eerst stilstaan bij de tweede start. En dat staat hij. Net als Bu Mo. Maar Smekens maakt wel een klein missetje. Niet helemaal lekker weg in de buitenbaan. Mo de Olympisch kampioen. Beter weg dan Smekens. En dat zie je op de eerste 100 meter. 68 voor Mo. 99 is de tijd van Jan Smekens. En die heeft daarmee een hoop tijd verloren op de eerste 100 meter. Eerste buitenbocht verliep ook niet helemaal vlekkeloos voor Smekens. Kijkt tegen de achterstand aan van een meter of 10 nog op tijd. Mo heeft nu wel de binnenbocht waar hij bijna met zijn hand naar het ijs moet. Maar ik moet het nog zien of Smekens de rit gaat winnen. Nee, gaat hij niet doen. Tee, Mo gaat de rit winnen. 34-98 de te kloppen tijd. Daar komt Mo niet aan. 35-08 betekent dat Tucker Fredericks wint. Mekens trouwens 35, 46 slechts. En daarmee wordt hij 15e. Tucker Fredericks... Wint de eerste 500 meter bij de mannen voor Giorgi Kato uit Japan. En die Taiba Mo, net als bij de vrouwen, dus geen Nederlander op het podium op de 500 meter bij de mannen. Dat waren de eerste twee afstanden in de A-groep. We hebben ook al de B-groep gehad. En daar zagen we een ongelooflijk knappe prestatie van de jonge Pien Kulstra. Kent u haar nog, 18 jaar. Vorige maand werd ze Nederlands kampioen tot iedere verbazing op de 3 en de 5 kilometer bij de enke afstanden. En nu rijdt ze in de B-groep 0 op de 5 kilometer. En daarmee wint ze die afstand 9 seconden sneller dan vorige maand toen ze het Nederlands kampioen werd. Wow. Een verbetering, dikke verbetering dus, van het persoonlijke record van die jonge Pien Kulstra. Zij verbaasde de vijf toeschouwers die er waren vanmiddag bij de B-groep om naar te kijken. Allemaal Anouk van der Weijden werd er trouwens tweede in ook een goede tijd. en Colleen achterrijk de derde. Daar dus wel Nederlanders op het podium. Maar in de A-divisie tot nu toe nog niet. Maar we krijgen straks nog de vijf kilometer bij de vrouwen en de 1500 meter bij de mannen. Straks de site YouTube is een aantrekkelijke bron voor bijverdiensten. Bij de AWB zit Wijnand Zwaan. Vrijdagavond rustig. Nou, een moeizame avondspits rond o, Rotterdam. Ja, maar in de rest van het land, buiten Rotterdam, ziet het er vrij normaal uit. Hangt allemaal samen met een ongeluk op de A20 naar Gouda. Bij Rotterdam Centrum ging het mis. Ongeluk met vrachtwagen en een aantal personenwagens. Twee rijstroken zijn dicht. Voorlopig is er nog technisch onderzoek bezig. Lange vieders daar niet alleen op de A20 naar Gouda, maar ook op de A13 en de A4. En wat verder nog opvalt is het ongeluk op de A27. Utrecht-Breda bij Lexmond. De linker rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Er moet een eind komen aan het gestegel binnen de top van de FNV. De 19 aangesloten bonden zijn bijeen in Dalfsen om te praten over de crisissituatie. Komende 24 uur hebben ze zich opgesloten in een luxueus hotel om de toekomstige koers te bepalen. En dat doen ze onder leiding van twee verkenners. De ene verkenner heet Herman Wijfels en had, zoals hij het zelf zei, niks te melden. Checkte wel als eerste in het hotel verkenner 2 hoeft de omgeving niet te verkennen, want het is hier de burgemeester. Ja, prachtig dorp, Dalse, En daar uh, mag ik burgemeester zijn. Is... Hannoten, uh, Thuiswedstrijd? Ja, ja, we hebben, we hebben echt uh, aan de dames en heren van de FNV gevraagd... om hier naartoe te komen. Een andere plek, een andere omgeving... Mooi. Ja, verfrissende omgeving. Ja, letterlijk. Ik heb ergens uh, opgeschreven goede grond en gezonde lucht. En misschien klaren daardoor de koppen een beetje op en dat zou wel fijn zijn. Ja, want de hoofden moeten leeg. Ja, en ik uh, heb de afgelopen twee maanden met Herman Wijvers heel veel gesprekken gevoerd. En uit die gesprekken hebben we aangemerkt dat mensen heel graag willen. Ze willen echt. Maar dat het gewoon niet makkelijk is. Uh, er is gewoon een geschiedenis te overwinnen. Nou, iedereen wil wel wat, maar ze houden elkaar, de voorzitters, in een burggreep. Ja, maar een workgreep dat klinkt alsof dat het bewust gebeurt. Hè? Of mensen bezig zijn opzettelijk elkaar in een workgreep te houden, maar dat is gewoon niet zo. Nee, is dat niet zo? Want nee, het nee. is vaak gesuggereerd, vooral van de kolken en Jongerius, dat zit niet lekker. Nee, maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Waar het om gaat is dat ze te maken hebben gehad met heel moeilijke dossiers. Dat ze te maken hebben met uh, hele verwarrende machtsverhoudingen onderling. En uh, ik denk dat het ook gewoon heel ingewikkeld om deze, in deze situatie is om, uh, um, om gezamenlijk een toekomst uit te stippelen. Ik geloof niet dat het om de mensen zelf gaat. Dat is niet zo. Hoe kijkt u naar het komend weekend? Nou ja, ik, ik ben een optimist. En dat, is, uh, dat is een afwijking, denk ik. Maar ik ben het wel. Ja, verkenners moeten dat zijn, toch? Ja, ja, ja. ja. Mensen... Tegen beter weten nee, in, dus ja, ja, precies. Ja, precies. Exact. Precies. Tegen beter weten in. We doen dit niet omdat we denken dat het lukt, maar we doen dit omdat we vinden dat het moet. Maar de kans, u zult zo realistisch zijn, de kans is ook aanzienlijk dat het in ieder geval dit weekend niet lukt. Want de afstand van de een naar de nee, ander nee, nee, nee. Weekend, is toch wel... Dit weekend. Dit weekend. Ja. De druk op de ketel? Ja. Morgen vijf uur is het klaar. En desnoods? Zeker? Ja. Ja, absoluut. Morgen 5 uur stapt deze verkenner op zijn fiets en gaat naar huis. Dus uh, zondagnacht nee. hoeven we niet naar u toe nee, te komen? Nee, nee, nee, nee. Snachts liggen we in bed. Dat is, in Dalsen liggen we s'nachts in bed. Succes. Dank u wel. Dat zei Han Noten. Morgen om vijf uur is in ieder geval de persconferentie aangekondigd. Dan moet het allemaal opgelost zijn, die problemen bij de FNV. Marco Verhoef is binnengekomen. Marco, voordat we over het weekend weer gaan hebben... wil ik eerst eventjes weten wat de hele uitzending... staat toch een beetje in het teken van de loting. Uh, de loting voor het Europees Kampioenschap. Kudansk, wat voor soort weer is het daar in de zomer? Als we daar terechtkomen. Uh, heel Nederlands. Dus wat dat betreft is het heel makkelijk. Uh, een beetje vergelijkbare temperaturen. De gemiddelde maximumtemperatuur ongeveer 19 graden in juni. En uh, misschien een klein beetje meer regen. Dat zou kunnen. Zo tussen de 60 en de 100 millimeter valt er. Nou, daar zitten wij ook wel tussen. Maar uh, zeker als je bijvoorbeeld gaat kijken naar uh, gebieden... die net even wat verder bij ons van zee af liggen... ja dan is het toch vaak wat, uh, wat droger. En Gdansk ligt natuurlijk vlak aan de Oostzee. En, uh, zeker als je dan een noordelijke wind hebt... ja, dan kan er wat makkelijker neerslag ontstaan. Nou, dat is dus op zich prettig. Garkov, uh, in de Oekraïne... Jij weet natuurlijk waar het ligt. Uh, dat niet, maar ik weet wel dat het een landklimaat is. Oekraïne is natuurlijk groot, maar Oekraïne ligt een heel eind Europa in. En die hebben dus van zee-invloeden heel weinig last. Dat betekent voor de winter dat het daar heel koud kan worden. Want dan is de zee temperend wat uh, betreft de lage temperaturen. Maar dat is die in de zomer uh, uh, met, uh, met, uh, met hoge temperaturen. En dus waar het in Gedansk uh, 19 graden is, is het in Kharkov 24 graden. Gemiddelde maximum temperatuur. Nou ja, en als je daar boven komt, dan moet je dus toch echt wel rekening houden met zomerse temperaturen. Goed, maar het zegt nog allemaal niks, want het is ja, nog een half jaar weg. Dus, maar we hebben het in ieder geval vast even aangestipt. Laten we het gewoon even hebben over het weekend. Want dat is van belang voor de komende dagen. Wat wordt het? Een stuk dichterbij, en heeft ook niet zo heel veel meer met klimaat te maken. Dat is echt het weer van nu. En dan heb je met grillen te maken. En die grillen die zijn heel herfstachtig. Uh, we hebben de ene storing na de andere in onze omgeving. Ik denk dat we morgenochtend grijs en regenachtig beginnen. Daarna begint het wat op te klaren, wordt het ook wat droger. De zon zien we misschien even. Valt er nog een enkele bui. Ja, en zondag is het denk ik een beetje van hetzelfde laak en pak. Al heb ik dan het vermoeden dat de zon het duidelijk nog moeilijker heeft. En die zouden we dan wat helemaal niet kunnen zien. Tel daarbij op, een stevige wind. Het is wel wat te zacht. Te zacht, maar het klinkt wel echt als Sinterklaas weer. Het is in <lacht> Ja, dankjewel. Makko. Gaan we over YouTube praten. Want je kan geld verdienen natuurlijk met filmpjes die je op YouTube zet. Het kan. En in Nederland zijn er een paar honderd mensen die dat doen. Die zijn partner van YouTube. Die tekenen een overeenkomst waardoor ze delen in de advertentieinkomsten van de site. En voor sommigen lopen die inkomsten aardig op. <klaar> Hi mensen! Thomas, 20 jaar. Ik ga mijn grapjas aandoen en mijn lolbroek. Op de Filmacademie werd hij afgewezen en toen besloot hij om filmpjes voor op YouTube te maken. La la la la la. Hé, hey, ik kan praten. En met succes. Tof, ik ben een pratende sinaasappel. Oh. Zijn Justin Bieber parodie werd al meer dan 5,6 miljoen keer bekeken. Ik ben al 16, ik lijk pas 8, ben op televisie. Ja, yeah, dat En tegenwoordig verdient hij er dus zelfs zijn geld mee. Nou, ik kan, ik kan er wel van rondkomen. Maar ik, ja, goed, ik woon nog thuis, dus ik heb niet zo heel veel, heel veel kosten. Maar in principe, in principe kan ik er wel van rondkomen, ja. Maar kun je daar iets meer over zeggen? Ik bedoel, wat, wat, wat verdien je? Ja, dat mag ik niet zeggen. Waarom mag dat niet? Ja, dat weet ik niet precies. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb daar een, uh, ik heb daar een, uh, een soort van contractje voor getekend. Dat Eigenlijk alle informatie rondom een partnerprogramma, dat moet, uh, blijft geheim. En dat heeft ze inderdaad ook te maken met uh, nou ja, de hoeveelheid geld... die jij per maand of per week van, van YouTube krijgt? Ja, dat, daar mag ik ook niks over vertellen. Nee. Bij YouTube willen ze ook niet al te veel vertellen over de verdiensten. Nou, er is een top 10 aan partners in Nederland. In de grotere landen zijn dat uh, veel meer partners. Die inmiddels hun dagelijks brood daarmee kunnen verdienen. Uh, zoals de partners zoals Thomas. Dat varieert heel erg... Uh, dus ik kan daar niet echt specifiek op dragen omdat dat enorm varieert. Maar daar kunnen ze in ieder geval hun, hun dagelijkse onderhoud van voorzien. Maar dat kan dus inderdaad wel in de duizenden euro's lopen dan als dat zo enorm varieert. Ja, dat kan in de duizenden euro's lopen. En nogmaals, dat hangt ook af van hoe groot het land is waarin je uh, uiteindelijk je video's uh, live zet. Ik neem aan dat het dan is hoe meer kijkers er, uh, naar jouw kanaal komen, hoe meer geld jij kunt verdienen. Ja, dat klopt. Hoe meer kijkers er naar jouw video's kijken... hoe vaker er advertenties geserveerd kunnen worden... en uiteindelijk zal het merendeel van de opbrengst van die advertenties... zal ook naar jou als partner gaan. Per minuut wordt er 48 uur aan materiaal uh, geüpload. Door de bomen zie je toch op een gegeven moment het bos niet meer. Hoe kun je nou nog opvallen met je filmpje? Ja, dat is een hele goede vraag. Um, door relevant te zijn voor precies die mensen die naar dat op zoek zijn. En dat is misschien een beetje een heel flauw antwoord. Maar uh, op het moment dat ik um, um, uh, wil uitleggen hoe je origami moet vouwen, dan is dat heel lastig om uit een boek te begrijpen. Terwijl daar is ook een kanaal van. En er is één iemand die dat initiatief heeft genomen. En daar is een hele kleine doelgroep voor wie dat heel erg relevant is. Dus door relevant te zijn. Hallo. Nog even terug naar Thomas. In het begin was ik al heel erg blij met 30 kijkers. En toen werd het ineens 100. En toen dacht ik, wauw, dat gaat niet heel veel groter worden. En ook na die Justin Bieber-parodie... toen werd het ineens 1000, 10.000. En nou, nooit gedacht dat het zo groot zou worden. Tegenwoordig maak je iedere week één Eén uh, filmpje. Ja, iedere week gewoon. Uh, en elke keer weer iets nieuws verzinnen. Uh, iets iets wat, wat opvalt of iets wat in het dagelijks leven uh, wat heel herkenbaar is. Mensen denken dat je er heel lang mee bezig bent, maar dat, dat valt wel mee, hè? Ja, dat valt allemaal best wel mee, ja. <laughs> Vooral het, denk, het denkproces duurt lang, maar... En echt filmen en monteren, denk ik, binnen twee uur ben ik wel klaar met zo'n filmpje. Het verslag was van Martijn van der Zanden. In Eindhoven wordt op dit moment gezwommen. Het ONK, het Open Nederlands Kampioenschap. Alle ogen zijn gericht op Sharon van Rauwendaal. De 200 meter rugslag heeft ze gezwommen. En ze heeft haar kansen op een Olympische Spelen-ticket, zo moet je dat formeel zeggen. In Eindhoven is ook Bob van der Tak. En Bob, is het gelukt? Het is gelukt, maar alle ogen zijn nu even gericht op Lennart Stekelenburg. Want ook die moet zich nog plaatsen voor de Olympische Spelen in Londen. Op de 100 meter schoolslag. Hij ligt nu in het water in baan 3 naast Hendrik Veldweer. De beste schoolslagzwemmer uit Duitsland. En Stekelenburg moet vormbehoud tonen. Heeft de limiet al gezwommen vorige zomer op het wereldkampioenschap in Shanghai. En dus volstaat vormbehoud. Dat geldt trouwens voor de meeste Nederlandse toppers hier aanwezig dit weekend. En dan moet hij zwemmen. Een tijd van 1.01.13. Voorlopig is het de Duitser die aan de leiding gaat. Halverwege Hendrik Veldweer. En Stekelenburg moet nu dan komen opzetten. Heeft wel een mooi richtpunt natuurlijk. Zo rechts naast hem. Die Duitser die de voorsprong nog steeds heeft. Stekelenburg komt wel wat naar voren geswommen. Ligt er bijna naast nu. Maar gaat de race niet winnen. Maar het gaat natuurlijk meer om de tijd dan om de eerste plaats bij dit toernooi. Het is Veldweer die wint. Dat doet hij in een tijd van 1.01.02. En Stekelenburg redt het dan niet, want hij moest dus zwemmen 1 0 -1 13 en dat wordt 1 0 -1 71 En zo is er voor Stekelenburg dus nog wat werk. Die moet zich dan zien te kwalificeren bij de swimcups van Amsterdam of Eindhoven volgend jaar maart en april. Kan ik mooi nu vertellen hoe het met Van Rauwendaal ging. Precies. Goed dus, want zij plaatste zich... Voor de Olympische Spelen op de 200 meter rugslag, het onderdeel waar ze in uh, Shanghai op het wereldkampioenschap nog derde op werd. Uh, ze moest zwemmen 2.10.98 voor vormbehoud en het werd 2.10.52. En dat was dus een prima prestatie. En Van Rauwendaal dus verzekerd van een Olympisch ticket. Hetzelfde geldt trouwens voor Monique Nijhuis op de 100 meter schoolslag. Zij plaatste zich vanmorgen al. En ook uh, Ranomi Micromo Widjojo en Marleen Veldhuis uh, zwommen uh, naar vormbehoud. En zij deden dat op de 50 meter vrije slag. Straks veel meer nieuws dan onder andere uit Heerlen en van de commissie De Wit. Blijf daarbij. Vanavond BNN Today. Vanavond ontvang ik samen met Erik Corton in de speciale vrijdagavondshow van BNN Today Barbara Barend. Het is al oh, maar gekker en gekker. Carlo Bransen. Die gaan we er mentaal op voorbereiden. Zeg maar. We praten over de loting van het Nederlands elftal. En hoe leuk is 130 rijden? Maar als iedereen maar normaal doet. En moeten ouders meer betrokken zijn? Dit thema echt op de agenda te zetten. Vanavond half negen, radio 1. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Het is Easy December bij Weekamp.nl. Al je December aankopen shop je vanuit je luie stoel. Feestkleding, kerstdecoraties, ski kleding of elektronica. Eerst Weekamp.nl. de klaas. En natuurlijk niet. Mensen met Alzheimer vergeten de normaalste dingen. 1 op de 5 mensen krijgt het. Steun Alzheimer Nederland in de strijd tegen Alzheimer. En geef op Giro 2502. Ook de mooiste kerstdecoratie nu tot 25% korting. Eerstweekam.nl. Dit is Radio 1.